Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zoekteams in Oekometer van de plek waar ze gisteren en vandaag hebben gezocht. Ook daar zijn wrakstukken van vlucht MH17 neergekomen. Als het veilig genoeg blijft, komt de missie maandag op volle sterkte. Dan gaan honderd experts, verdeeld over vijf zoekteams, het rampgebied in. Vandaag werd er met 70 mensen gezocht. Net als gisteren vonden ze stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen. Die worden snel met het vliegtuig naar Nederland gebracht, mogelijk maandag al. De strijd van het Israëlische leger tegen Hamas gaat door. Dat heeft premier Netanyahu gezegd in een televisietoespraak. Bijna alle smokkeltunnels zijn vernietigd... maar volgens Netanyahu moet er nog meer gebeuren... om nieuwe aanvallen vanuit de Gazastrook te voorkomen... In Israël werd verwacht dat Netanyahu zou bekendmaken dat het offensief zo goed als voltooid is. Maar zo expliciet deed hij dat niet. Er zijn signalen die erop wijzen dat de operatie tegen Hamas wordt afgebouwd. Zo zouden militairen zijn teruggehaald naar Israël. En ook hebben inwoners van sommige plaatsen in de Gazastrook te horen gekregen dat het veilig is om terug te keren naar huis. Schrijfster en voormalig Eerste Kamerlid Anja Meulenbelt... heeft haar lidmaatschap van de SP opgezegd. Ze vindt de partij veel te slap tegenover Israël, schrijft ze op haar weblog. Volgens Meulenbelt was de SP nauwelijks aanwezig op demonstraties... en heeft partijleider Roemer over de kwestie een slap artikel geschreven... dat van bijna elke partij had kunnen zijn. Ze beklaagt zich ook over Kamerlid Harry van Bommel... die in een, inter die in een interview zinspeelde op sancties tegen Hamas... De SP lijkt nu wat bij te draaien, schrijft de oud-senator... maar volgens haar komt dat drie weken en anderhalfduizend doden te laat. Het weer, hier en daar nog een regen- of onweersbui... waarbij lokaal veel regen kan vallen. Vannacht overwegend droog, minimaal rond 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog wat buien. In het westen geregeld zon en het wordt 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Love is not a nice song Local house with DJ and